10 uur, met het NOS-journaal. De stad Abidjan in die lijkt snel in handen te komen... van de troepen van de gekozen president Ouattara. In het zuiden van de miljoenenstad patrouilleren Franse militairen... en het vliegveld zou in handen zijn van VN-troepen. Vanmiddag werd er gevochten tussen Watteras milities... en het leger van zittend president Bakbo. Ouattara kondigde vanavond een avondklok af... en vanmiddag stelde hij Bakbo een ultimatum van een paar uur... Of Bakbo in zijn presidentieel paleis in Abidjan is, is niet duidelijk. VN-chef Ban Ki-moon heeft Bakbo opgeroepen om zijn functie onmiddellijk neer te leggen. De VN heeft Wattara erkend als rechtmatig president van die voorkust. In Zuid-Limburg zijn in vijf maanden tijd vier mensen overleden na het gebruik van ecstasy. Volgens de politie is er bij drie van de vier slachtoffers duidelijk dat ze vervuilde ecstasypillen hebben gebruikt. Bij het laatste slachtoffer wordt dat nog onderzocht. Na aanleiding van de sterfgevallen heeft de politie het onderzoek naar de productie en handel van ecstasy geïntensiveerd. Portugal kiest op 5 juni een nieuw parlement, dat heeft de president bekendgemaakt. Vorige week viel het minderheidskabinet van premier Socrates nadat het parlement stevige bezuinigingsplannen had afgewezen. Socrates stond onder grote druk van andere Europese landen om de economie op orde te krijgen, maar een meerderheid in het parlement vond de ingrepen te ver gaan. De kans is groot dat Portugal een beroep moet doen op het Europese noodfonds... omdat het land een steeds hogere rente moet betalen... voor het herfinancieren van staatsleningen. Bij de kerncentrales in Fukushima is een man gearresteerd... nadat hij met zijn auto een toegangshek had geramd... en verboden radioactief gebied was binnengereden. Na een achtervolging door de politie, die volgens sommige bronnen 10 minuten duurde... maar volgens anderen 2 uur, kon de man worden aangehouden. Vervolgens werd hij ontsmet en naar het politiebureau gebracht. Wat het motief van de werkloze Japaner was, is onduidelijk. Dan het weer. Vanavond overwegend bewolkt en droog. Een minima van rond 8 graden. Morgen opnieuw regen en motregen. De middagtemperatuur ligt dan tussen 14 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Afrit Forst en Twello staat 2 kilometer file en de rechterrijstrook is dicht.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 Tien jaar geleden, tijdens de MKZ-crisis... voelden de inwoners van Kootwijkerbroek zich door de overheid... op hun gelovige ziel getrapt. De dood aan de Haag en Brindus! Het is nog steeds een open zenuw. Wanneer komt het moment dat ze het verleden kunnen laten rusten? Vanavond om tien voor elf op Nederland 2... de aangrijpende documentaire Mannenbroeders van Kootjebroek. De commercial die u nu hoort komt uit de radio. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen... 1 op de vijf mensen krijgt het. Alzheimer Nederland is hard op zoek naar een oplossing. Kijk hoe we samen de strijd aan kunnen gaan op alzheimernederland.nl Als tv- of radioadverteerder voert u campagne met een doelstelling. Maar gaat u die doelstelling halen? Met Ster Measure weet u het antwoord.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 Langs de Lijn met Jeroen Stomphorst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn met natuurlijk veel aandacht voor Ajax in deze uitzending. Want het blijft onrustig in Amsterdam. Zo is assistent trainer Danny Blind diep geraakt door de kritiek van Johan Kruijf Die Blind onbetrouwbaar heeft genoemd. Dit is iets persoonlijks. En dat heb ik nu een paar keer gezegd. Dat het, dat het, dat het me gekrenkt heeft. En als je vrouw... Ja, daar met betraande ogen ook uh, naar zitten kijken, dan uh, is dat niet prettig. Zometeen een interview met Blinds, die van Cruijff dus weg moet bij Ajax. Verder nog reacties van Ajax-watcher Henk Spaan. Daniel Dekker, de voorzitter van de Frenkclub En we praten met Arie van Eijden. Hij was jarenlang bestuurder in Amsterdam. We gaan ook praten over voetbal. Dit weekend wordt de topper gespeeld tussen landskampioen Twente en koploper PSV. De fans in Eindhoven hebben vertrouwen in een goede afloop. Nou, elke week is het hier hetzelfde. Elke week zeggen ze, we verliezen. Maar we hebben elke week drie punten. Dan moeten we maar op dat we gewoon weer drie punten hebben. En zondag is het weer feest in België, want dan wordt hij verreden. Vlaanderens mooiste, de hoogmis, oftewel de Ronde van Vlaanderen. Maar misschien is de aankomst wel voor het laatst via de muur van Gerardsbergen naar de Bosberg. Misschien. Niet misschien. Wij hopen dat die blijft. Dus we zijn er klaar voor. En we zijn er ook klaar voor om volgend jaar verder te gaan. Dus dat, dat hopen wij. Ja, de kruiddampen zijn een beetje opgetrokken rond de arena. Met nadruk op een beetje, want de puinhopen zijn nog niet echt te overzien. De meeste betrokkenen houden vandaag de kaken stijf op elkaar. Pas zondag komt de lederaad met nadere mededelingen. En Johan Cruijff lijkt vanaf een Catalaanse berg de chaos te overzien. Op het trainingscomplex De Toekomst praat assistent-trainer Danny Blind voor het eerst over alle commotie. In het plan Kruif moet hij wijken. Hij krijgt de kwalificaties niet kundig, niet recht door zee en onbetrouwbaar. Vlado Veljanowski vroeg blind hoe het met hem is. Nou, mij gaat in de regel wel goed. Maar, maar goed, uh, kijk, in, inhoudelijk zal ik niet op de zaken ingaan. Dat is iets uh, voor Ajax zelf. Maar uh... ja, goed, je overvalt me nu een beetje bij het weggaan. Maar... Uh, kijk, het is nooit leuk, neem jezelf maar, om je naam uh, op die manier uh, te lezen. En. Uh, ja. Wat doet ik, dat met je? Nou ja, ik ben daar wel enorm uh, teleurgesteld in. En, en, en gekrenkt uh, als het gaat om uh, het woord betrouwbaarheid. En kijk, als mensen uh, je functioneren ter discussie stellen. Uh, of je wel of niet een goede voetballer vindt, of een goede trainer. Of. Well, goed, daar kun je allemaal mee leven. En dat is. Uh, inherent aan het vak, maar op het moment dat het zo, uh, zo persoonlijk wordt en ook uh, zo voor jezelf niet te plaatsen, en, ja, ik kan ook bijna niet geloven dat, uh, dat Johan het uh, gezegd heeft, omdat ik, uh, ik diepe respect voor hem had, Om, hij heeft mij een voetbalcarrière gemaakt, hij heeft mij ooit naar Ajax gehaald, nooit enig probleem met hem gehad, in tegendeel, alleen maar goede herinneringen. En, dus ja, ik, hij zal ingefluisterd zijn. Je hebt altijd wel mensen die misschien eens een keer iets, uh, een beslissing overgenomen hebben. Dat hoort nou helemaal bij uh, banen met verantwoordelijkheid. Uh, maar het heeft me wel uh, met name dat aspect, niet de inhoudelijkheid over mijn functioneren of het resultaat wat eraan gebonden is. Uh, dat hoort erbij, Dat mag je ook kritiek op hebben. Maar wel als het gaat op het menselijke vlak uh, over betrouwbaarheid. En dat, uh, dat valt me zwaar. Heb jij nog de afgelopen dagen contact met hem hierover gehad? Nee, ik heb wel de afgelopen uh, vanaf zondag geprobeerd. Dat is niet gelukt. Dat, dat ligt niet aan hem. Dat kan dat hij in Spanje of in Nederland was. Dat, uh, ik heb wel mensen in Spanje aan, aan de telefoon gehad in zijn huis. Hij was er toen niet. Nou ja, na gisteren dacht ik van nou, ik laat het rusten nu. En, uh, voor mij is het nu ook uh, kijken naar de toekomst en... Uh, Focus op Ajax. Ik ben werk, eh, werknemer bij Ajax. En ik, ik heb me altijd ingezet voor de club. En dat zal ik net zo lang doen als, als de mensen waar ik nu mee werk. Frank, de boer. Als hij daar eh, prijs op stelt. En dat geloof ik. Dan zal ik dat blijven doen. Ja, want je blijft dan ook bij Ajax, ondanks wat er ook gebeurt. Je wijkt niet, je houdt je poot gewoon stijf. Wat er ook gaat gebeuren in de komende weken en maanden. Nee, ik, ik blijf zeker bij Ajax uh, totdat uh, er anders beslist uh, wordt of, of niet, maar dat zien we wel. Ja. Hoe is de sfeer eigenlijk? Want er is vandaag ook gesproken. Met wie heb jij bijvoorbeeld gesproken? Nee, ik doe daar verder geen uitspraak over. Ik heb net al gezegd, ik wil, eigenlijk wilde ik er helemaal niet op reageren. Maar voor mij het woordje betrouwbaarheid, dat, dat, dat valt me enorm zwaar. En dat vind ik, kan ik ook niet plaatsen. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk uh, deze reactie wil geven. En daar wil ik het bij laten. Ik toch nog één slotpunt uh, stellen. Wat betekent deze hele toestand nou voor het imago van Ajax? Jij kent de club ook door en door. Nee, nee, dat, dat is iets waar moet Ajax op reageren. Ik heb, dit is iets, iets persoonlijks. En dat heb ik nu uh, een paar keer gezegd dat, dat, ik dat, uh, dat het me gekrenkt heeft. En uh, als je vrouw ja, daar met betraande ogen ook uh, naar zit te kijken... dan uh, is dat niet prettig. Aldus, Danny Blind. Uh, we gaan erover doorpraten met uh, Henk Spaan, uh, voetbalkenner. Goedenavond, Henk. Hallo. Wat denk je als je de reactie hoort van Blind? Ja, ik, <laughs> ik kan alleen maar denken... Uh, hij is het slachtoffer van een meedogenloze optreden. Ik denk dat hij nu begrijpt wat uh, Jan van Beveren en Willy van der Kijlen... in de jaren zeventig hebben gevoeld. Dat de goede die orde. Die zijn eruit die... gemonsoord bij het Nederlands Elftal. Die, die, zullen, die zullen hier niet van opkijken. Krijg is een ontzettende en iedereen doet nu zijn uiterste best om te zeggen van ja dat is Johan zelf niet, dat is natuurlijk die, uh, die rare koopmans die dat soort uh, eigen taal uitslaat. Ja wat een whatever. Ja. Uh, uh, maar Krijg is ik, ik moet zeggen Krijg vind ik altijd een ontzettende aardige, gezellige man met leuke conversatie. Ik heb nog nooit een gesprek met hem gevoerd uh, wat niet uh, leuk was. Weet je wel, ik heb in het verleden wel een paar keer met hem in de auto gezeten. Ontzettend leuk. Ja. Maar hij heeft een, do een donkere kant. En uh, af en toe dan, uh, wordt hij dus meedogenloos. En dat is in dit geval ook zo. En die donkere kant komt nu wel heel erg naar boven, dus. Ja. Geloof je alles wat er gezegd is? Hoe bedoel je? Nou, al die kwalificaties die Uri Coronel gisteren naar boven haalde. Ja, die natuurlijk. uitspraken, ja? Natuurlijk. Die, hebben, die, die, die zeggen niet voor niks dat ze alles gedocumenteerd hebben. Zij voelden zich kennelijk. Uh, al geruime tijd zo bedreigd door die groep Kruijf dat ze ervoor gezorgd hebben dat ze alles hebben gedocumenteerd. Reken maar dat het klopt. Goed, uh, Johan Kruijf die stamt dus, uh, kan je wel zeggen... Uh, zachtjes uitgedrukt als een olifant door de porseleinkast. weg. Uh, nu moet Kruijf met een visie komen voor de toekomst. Uh, let op Henk, tot ieders verbazing gaf Kruijf het volgende antwoord... toen hem werd gevraagd hoe het nu verder moet. Geen idee. Ik, ik, er schijnt Er Nu dus geen wel geen, uh, of geen bestuur. Ik weet het, ik, ik, maar dat soort dingen ben ik niet te hoog. Ik, uh, ik, ik, moet ik zeggen, dan verliep ik me ook niet. Wat denk je dan als je dit hoort? Dat is toch verbazingwekkend. Nou, ik uh, ga uh, uh, af op wat de Telegraaf vanmorgen kopte. Kruif wint de slag om Ajax. En uh, de Telegraaf is, uh, zoals bekend in deze zaak, allang geen journalistiek medium meer. Maar gewoon een spreekbuis. En zo zien zij het dus als een slag om Ajax. Valentijn Driessen, die ik zeer waardeer als uh, voetbalverslaggever... die schrijft zonder ironie... Cruijff gaat uh, Ajax terugbrengen aan de Europese top. is volstrekt belachelijk. Hoe kan zoiets ontstaan in uh, 2011? Ja, totale hysterie. Ik vond Cruijff gisteren ook een, geen stabiele indruk maken. Nee, waarom niet? Ja, je ziet hem nooit zo... angstig... ogen die in de rondte vliegen... Uh, hij, ik vond hem een paniekerige indruk maken. Alsof hij net zich had gerealiseerd wat er eigenlijk aan het gebeuren was. Kijk, hij gaat nu het gewicht van die hele club op zijn schouders dragen. Het is maar de vraag of hij zich heeft gerealiseerd... geadviseerd door uh, zo'n uh, ex-directeur micro-kredieten bij de ING-bank... of hij dit allemaal wel uh, aan kan. Zou het kunnen dat Jonk en Bergkamp uh, er hierin zijn meegesleurd... en op een gegeven moment niet meer terug konden? Nou, ze wilden ook niet terug, want ze maken allebei uh, vorige week maakten ze... allebei een even verongelijkte indruk als Johan Kruijf... na het gesprek met Van der Boog. En uh, gisteren stonden ze er helemaal klaar voor. Kijk, um, Dennis is de trainer van de A1. Assistent trainer. En dat is heel belangrijk, want hij is uh, nog nooit ergens de baas- of hoofdtrainer geweest, assistent. Mm. En uh, die weet hoe groot de potentie is van de huidige A1. Wat dat betreft vind ik het ook een beetje suspect. Ik vind het uh, eigenlijk om te huilen dat ze mensen als David Enten nu ook uit gaan schoppen. David Enten is het menselijke gezicht van Ajax. Men zegt steeds, Ajax moet weer een warme club worden en een schopje Enten eruit. Dan toon je juist een onmenselijk gezicht. Um, weet jij hoe het? Uh, dat wilde Danny Blind niet zeggen, maar weet jij wel hoe de sfeer nu is op de toekomst? Die is om te snijden. Ja. Ja. Niemand weet meer wie je moet vertrouwen, want er wordt met halve waarheden gestrooid en uh, er worden mensen geronseld die daar gewoon de hele dag lopen. Ik, ik heb vanmiddag een paar mensen gesproken die zeiden: ik weet niet wie ik nog moet geloven en wie ik moet vertrouwen, ook uit de mensen om me heen. Dat is het gevolg van deze operatie. Jij bent een voetbalkenner, mij, dat weten we ook wel. Uh, je bent ook natuurlijk gewoon Ajax supporter. Je zit daar op de tribune. Uh, wat doet het jou als, uh, als fan? Nou, ik zeg altijd op deze vaststelling: ik ben supporter van uh, FC Amsterdam-DWS. Ajax uh, heb ik een seizoenkaart genomen omdat er geen andere club meer was in Amsterdam. Dus ik, uh, ik bekijk het niet uh, emotioneel of zo. Ik, ken wel, uh, ik kom vaak op de toekomst. Ik ken een aantal van die elftallen. En uh, ik vind, en ik ken dus ook mensen die daar lopen. Ik vind dat er gewoon uh, er op een schandelijke manier wordt omgegaan met die mensen door mensen die niet de know-how hebben. Want Kruijf weet niks van de jeugdopleiding. Hij weet er echt niks van. Hij roept alleen maar dat hij niet deugt. Maar ik heb gisteren, gisteravond, in het Nederlands zelf al zes mensen zien lopen die uit de jeugdopleiding van ajaars komen. En dan roept Frits Warend, die roept dan bij de wereldwijd door... ja, maar ze zijn in het buitenland pas goed geworden. Zo'n ongelofelijke stomme opmerking. Natuurlijk worden ze in het buitenland pas goed... want de Eredivisie speelt zich op een buitengewoon laag niveau af. Je kan geen topvoetballers kregen in Nederland. Je moet met die spelers verkopen... en dan halen ze in het buitenland hun top. Believe me, want ik eh, loop daar echt al heel lang rond... en ik zie al die elftallen en die jeugdopleiding is prima. Henk Spaan, dank de Ajax-fans zien het met leden ogen aan. De mensen die de club moeten leiden gaan rollend over straat... en dat in een periode dat de club juist rust nodig heeft. De voorzitter van de officiële Ajax-fanclub is Daniel Dekker. Hij gelooft zijn ogen en oren niet. Ja, verrast en uh, toch ook wel enigszins verbijsterd... Uh, over uh, wat, uh, wat er zich gisteravond heeft afgespeeld. Het was een belangrijke vergadering. Dus wij als supporters waren er toch ook er van uitgegaan. In ieder geval de hoop dat er uh, tot een oplossing zou worden gekomen door de wijze mannen van de ledenraad. Maar blijkbaar is het bestuur uh, de vergadering ingegaan... Met, uh, met al op voorhand bedacht dat ze hun functies uh, beschikbaar gingen stellen. Waardoor er meteen al een situatie ontstond die eigenlijk nog complexer is geworden. Het bestuur blijft, uh, blijft eigenlijk aan, ze hebben hun functies beschikbaar gesteld... maar blijven aan het werk. Hetzelfde geldt voor de directie. Ja, en wat er daarna allemaal gezegd is en uh, over uh, tafel is gegaan. Ik hoorde teksten als ik maak je kapot, er zijn voicemails opgenomen... Ja, het is natuurlijk heel triest dat uh, onze club waar wij als supporters een hart voor hebben, dat die zo op straat komt te liggen. Het heeft dat niets te maken met de voetbalclub? Nee, het heeft niets met de voetbalclub te maken. Uh, als supporters uh, willen wij successen. We hebben zondag een belangrijke wedstrijd te spelen. Ajax uh, doet nog mee, in ieder geval om de tweede plaats. Die recht geeft op voorronde Champions League. We hebben een bekerfinale te voetballen. En uh, wat er nu gebeurt, uh, ja, is uh, super triest. Uh, je hoort wel eens... Uh, uh, dat supporters zich misdragen, maar dit is er ook wel een. En wat willen de supporters nou eigenlijk? Nou, de supporters hebben al uh, sinds de eerste clash, die was volgens mij op een donderdag, hebben wij vrijdag meteen uh, laten weten dat wij als supporters graag zouden willen dat partijen om de tafel zijn, zouden gaan zitten, dat ze tot een werkbare oplossing zouden komen. Daarna hebben wij nog een oproep aan, uh, aan de heer Kruijf gedaan, aan Johan Kruijf gedaan, om uh, zich vooral beschikbaar te stellen en zich met de zaak te bemoeien. Dus ja, voor ons is het eigenlijk wel duidelijk. Wij, uh, wij hebben vertrouwen in de plannen die Cruijff heeft. Maar ik schrok toch ook gisteren wel van zijn reactie. Er werd hem gevraagd hoe moet het nu verder. En uh, hij antwoordde eigenlijk doodleuk. Uh, ja, dit is mijn probleem niet. Dit is een probleem van de club. En uh, ik denk dat het ook wel degelijk zijn probleem is. Wat zou hij dan nu moeten doen? Nou, hij zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Net zoals iedereen dat bij Ajax moet doen. Wij als supporters gaan natuurlijk niet over de functies die binnen Ajax uh, worden verdeeld. Wij gaan nooit op de stoelen van de bestuurder zitten of van de directie. Dus uh, wat Johan Cruijff wil doen binnen Ajax, interesseert mij eigenlijk helemaal niet zoveel. Hij moet verantwoordelijkheid nemen of hij nou technisch directeur wordt... in de raad van commissarissen gaat zitten of de nieuwe voorzitter wordt of de nieuwe directeur. Het zal mij worstwijzen. Het gaat mij erom dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. We hebben gisteravond een uh, inkijkje kunnen krijgen van de club... Uh, zeker nadat uh, Coronel had gezegd wat er tegen, uh, tegen hem is gezegd. Wat, be wat, wat betekent dat nou voor het imago van de club? Ja, natuurlijk is dat slecht voor het imago van de club. Dat lijkt me duidelijk. Het was gewoon een slecht nagespeelde scène uit, uh, uit de Golfvaler. En uh, ja, uh, ik heb het al eerder gezegd. Je wil niet dat je club zo in het nieuws komt. Uh, en uh, dat er zo'n zo, uh, zo voetbaloorlog, want het was eerst een redelijk ordinair gevecht. Maar nu is het echt een, uh, een, uh, een oorlog geworden met, uh, met allerlei termen die over tafel gaan. En uh, ja, dat betreur ik. Ik vind het heel triest. Ik schaam me eigenlijk diep en dat zou iedereen bij Ajax moeten doen. En uh, wij gaan het elftal steunen en we gaan uh, als supporters geen rare dingen doen. Uh, er zijn andere mensen bij Ajax die op dit moment hele rare dingen doen. En daar uh, gaan wij ons absoluut niet mee inlaten zal nou dus, Daniel Dekker namens de Ajax-fanclub nu aan de telefoon... oud-Ajax-bestuurder Adi van Eijden, bestuurslid, technische zaken geweest... vicevoorzitter en van 2000 tot 2008 algemeen directeur. Goedenavond, meneer van Eijden. Goedenavond. Ja, u weet als geen ander hoe turbulent het kan zijn bij Ajax... maar heeft u het zo turbulent meegemaakt ooit? Nou, dit is natuurlijk heel vervelend. Dat uh, alle mensen die uh, aan het woord zijn geweest vanaf zeg even, september, oktober. Ja. Uh, met zichzelf bezig zijn geweest. En achteraf blijkt niet met de club. En uh, dat vind ik uh, triest en dat geldt voor beide partijen. Maar u heeft het nooit zo meegemaakt, begrijp ik hieruit? Ik uh, heb het op deze manier niet meegemaakt. We hebben allemaal voor hete vuren gestaan. Maar we hebben ook successen gekend. Uh, en uh, ja, ik bedoel, daar uh, waar gewerkt wordt, uh, er ook wel eens fouten gemaakt worden. Maar ja, dit is uh, gewoon redelijk ordinair wat er gebeurt. Hoe, hoe kan dat dat het zo ordinair wordt. Ja, dat kan ik, kan ik niet beoordelen. Ik sta ver weg bij Ajax. Uh, ik, ik speel geen enkele rol binnen, binnen Ajax. Ik ben supporter. Ik, uh, ik kijk toe. Ik hoor wel veel uiteraard. Dus ik heb ook wel meningen. Maar die verkondig ik op dit moment uh, liever nog even niet. Nee. Maar uw broer hè, zat in het bestuur of is uittredend bestuurslid. Daar heeft u toch vast wel eens mee gebeld? Nee, absoluut niet. Nee? U houdt zich daar buiten? Ik ben, in, uh, ik ben in 1977 bestuurslid bij Ajax geworden. Uh, tot 86 ben ik vicevoorzitter geweest. En wij hebben vanaf dat moment altijd gezegd in familiekring dat wij daar in familiekring niet onderling over praten, want uh, dat geeft alleen maar uh, verdriet. Uh, dus dat doen wij niet en we hebben voor het recht goede verhoudingen. Nou, dat is heel keurig. Uh, maar wat had u gedaan als u op de stoel zat van uh, Rick van der Boog op dit moment? Ik had uh, nog even helemaal niks gedaan, omdat ik nee? niet exact weet wat, wat er los is. Het is alleen zo dat de partijen uh, die, uh, die nu aan het woord zijn geweest de laatste dagen met name, uh -huh. natuurlijk een veel grotere schade hebben aangericht dan menig mensen verondersteld. Want ik ga aannemen dat alle namen van de mensen die zouden moeten verdwijnen, en of het nou in de medische staf is, en ik heb het ook allemaal inmiddels gehoord, of uh, trainerstaf zijn, die mensen die lopen nu wel op de toekomst nog rond. En die hebben ook te maken met, met leiders, die toevallig ook in de technisch platform hebben gezeten. Hoe wil je in godsnaam op een goede manier met elkaar nog kunnen werken de komende maanden. Ik denk zelfs dat dus de opleiding misschien wel even verder teruggeworpen is. Ja, op, op, de, op korte termijn bedoelt u, omdat er zoveel ja, onrust is. Ja, is. Nou, maar goed, dit, dit, dit is niet volgende week opgelost. Nee. Uh, ik denk dat je hier een, een soort mediator er tussen moet gaan zetten die, die alle, alle, alle zaken maar eens even op een rijtje gaat zetten. Want het is natuurlijk heel gek. Dat uh, alle partijen zeggen dat ze eigenlijk wel achter dat technisch uh, beleidsplan staan, of het, het plan van het platform. Uh, en, en dat je daar niet op een normale manier een goed implementatieplan kan neerzetten. Nee, dat je daar gewoon over mensen praat zonder dat die mensen dat weten. En dat een enkeling uh, van uh, de technische staf dat wel weten. En die hebben dan schijnbaar een oordeel over hun, uh, hun collega's. En die dat niet met hen delen. Dat is natuurlijk op zich uh, heel, erg, heel erg triest. Maar het is heel duidelijk, hè? Kruif, eh, om het zo maar even te noemen, de groep Kruif, die wil gewoon eh, heel, heel snel hun slag slaan. En eh, met volle vaart erin. En het liefst voor het volgende seizoen alles opgezet. Eh, op orde hebben. Ja, maar het lijkt mij dat, dat je dan toch eerst even naar de consequenties moet kijken. Het is uh, straks 1 april, dus als je uh, contracten niet zou willen verlengen... had je dat vandaag uiterlijk moeten opzeggen, dat is één. Uh, dus dat vergt weer een, een andere weg om mensen weg te moeten sturen... als dat in orde zou zijn. Uh, maar het is gewoon een triest dat er op deze manier met elkaar... over elkaar rollenbond over straat gegaan moet. Um, er wordt natuurlijk heel veel geroepen dat het zo slecht gaat met de club. Maar is het eigenlijk wel zo? Nou, nah, ja, ze zijn zeven jaar geen kampioen geworden. Ja. Uh, dat is duidelijk. Eén keer op een doelpunt na hè, één keer op een puntje na, ja, het, dat, dat is voetbal nou, hè, zeggen ze dan. Ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk uh, misschien wel best een rol mee, maar het is wel zo makkelijk om, uh, om uh, aan de zijlijn staand uh, allerlei kritische kanttekeningen te plaatsen. Kijk, jeugdopleiding of, opleiding in zijn algemeenheid, dat evolueert en, en dat verandert continu, daar ben je continu mee bezig. Uh, en uh, ik kan niet beoordelen of dat niet gebeurt via Ajax, want nogmaals, uh, de mensen bij Ajax hebben al een hele lange tijd mijn uh, telefoonnummer niet meer, dus ik heb er nauwelijks... Uh, ja. uh, er is goed zicht op als het gaat om, om de inhoudelijkheid. Um, iedereen zegt eigenlijk nu wel, uh, we hoorden het ook Daniel Dekker zeggen, de supportersclub. Uh, Kruijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij moet nu echt uh, zelf het heft in handen nemen. Bent u het daarmee eens? Ik uh, heb daar uh, een mening over, maar die verkondiging op dit moment niet voor de radio. Waarom niet? Omdat ik dat niet wil, simpel. Ik bedoel, ik, heb, uh, ik ben geen formele speler binnen Ajax. Uh, dus laat, laat dat dan lekker uh, aan, aan mensen over die daar misschien een keer over komen vragen vanuit de vereniging. Maar eerder nee. doe ik dat niet. Maar u kent Kruijf wel. Uh, heeft de toon die. De, wat nu allemaal naar buiten komt, heeft u dat wel verbaasd? Uh, maar dan ga je toch dingen vragen waar ik wellicht uh, wel een antwoord op zou kunnen geven. Maar dat doe ik dus niet. Nee. Um, ja, wat doet dat met de club eigenlijk? zoiets? U zegt het natuurlijk is, is, uh, ontzettend onrust op de toekomst. Dat is heel, de club. heel slecht, nee, maar het is heel slecht. Ik, uh, nogmaals wat ik net zeg. Uh, er, er zouden een zestal mensen weg moeten. Nou, die namen die, uh, zullen inmiddels wel bij, de, uh, bij een aantal mensen bekend zijn. Dus moet je kijken en nagaan hoe die de andere collega's op de toekomst uh, aankijken. Uh, gek Gerel wordt er wel eens gezegd, kan ik met jou wel praten, kan ik met jou niet praten. Ja. En dat zijn natuurlijk, uh, dat, dat, dat een organisatie. Niet goed voor het voetbal, niet goed en voor Ajax. En ik denk dat iedereen zich dat moet aanrekenen. Van, aanrekenen van vanaf de leiding binnen Ajax tot aan de groep Kruif. Dat je het zover hebt laten komen, daar waar je het over Ajax hebt, hè? niet over de individuen. Er moet een nieuw bestuur komen. Bent u beschikbaar? Uh, ik uh, geef er helemaal geen antwoord op. Dus Nogmaals, ik zei net al even, mijn telefoonnummer is al een tijdje niet bekend bij Ajax, dus vandaar. Hey, wilt u graag zo houden volgens mij? Dat laat ik eens bidden. Oké, okay, Arie van dank u wel. Oké, okay, daar. Mag. zo. Lily Allen. Judoka zwaargewicht Grim Fuisters vertrekt morgen naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo. voor zijn rentrée in het judo-circuit. Na een half jaar revalideren van een nekbeschuren... is hij net op tijd terug voor het EK Judo in Istanbul, half april. Vandaag was zijn laatste training voor de eerste grote test zaterdag. Ja! Kom op op zoekpletten. Kom op zoekpletten. Maar rustig, Kom op, kom op, op, op. Nee, inderdaad. Dit zijn geen judo-geluiden. 4, 3, 2, 1. Maar wat u wel hoort zijn de voeten van judo-zwaargewicht Grim Faustus tijdens een bokstraining. Ja, dat doen we er een beetje bij om, om wat uh, snelheid, meer snelheid in bewegingen te krijgen. Omdat ik uh, de laatste tijd weer iets statischer aan het worden ben. En uh, hopelijk kan ik het dan vertalen naar het judo toe. Hoe voelt dat? Want ik heb je geloof ik zo'n beetje zeven doden zien sterven. Nou, het was, uh, het was gewoon lastig. Het is, uh, het is heel anders. Ja, het is heel anders dat is het eigenlijk ook weer niet. Maar het is gewoon. Uh... Uh, je ziet die trainer, die maakt zoveel snelheid. En dan denk je, ja, waarom kan ik dat niet? Ik ben ongeveer de helft van zijn leeftijd. Dat ja, is ook overdreven, maar ik ben, ongeveer, ik ben, ik ben minimaal tien jaar jonger. Ja, waarom kan ik dat niet? Dan, uh, dan vreet je eigenlijk op en dan wil je weer meer doen. Maar ja, dan, uh, dat gaat niet altijd goed. Dat is toch een vakkenpad, hè, de box? <laughs> ja, inderdaad. Maar uh, ik moet zeggen dat het wel heel erg leuk is. Een paar seconden. Ja, doe maar uit. Ja. Mag die lang maar Mag ik lang, het gaat gewoon goed ik, uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat het goed ging komen en uh, ja, dit weekend is mijn eerste wedstrijd weer en daar gaan we nu weer tegenaan is dat gek? Nou, het is niet gek maar het is zo dat ik er heel veel zin in heb ik, uh, ik heb nu al een hele tijd geen wedstrijd kunnen doen en uh, dat vind ik toch wel heel erg leuk en dan train je, train je, train je en dat doe je voor een wedstrijd en nou mag ik eindelijk weer en uh, ik heb er zin in gaan we hier tegenaan meppen ja Drie minuten lang, jongens. Ja, goed. Maar. Gewoon lekker eh... volwaarts, nou wel goed je lijn ingrijpt op de honden naar boven. Dit tempo is de nog wel wat dik aan in de lijf. Die heupen. Overmorgen sluit Vuistes dus in Sarajevo dus een lange periode van revalidatie af. Revalidatie van een blessure die zich aanvankelijk helemaal niet zo ernstig liet aanzien. Nou, ik uh, zat in de auto naar het ziekenhuis en uh, ja, dat, uh, dat voelde al lastig aan. En uh, dan ga je naar het ziekenhuis, hè. dan weet je van nu ga ik weten wat er aan de hand is. Nou, toen moest ik de ct-scan in, daar moest ik nog apart in gaan liggen, anders ging ik niet door die ring door. En uh, ja, toen kwamen ze vertellen dat ik, uh, dat ik even moest gaan zitten. Ik mocht niks meer doen, mocht niet het ziekenhuis meer uit, mocht niet naar huis, mocht niks meer doen. Terwijl ik een uur daarvoor nog in het vliegtuig zat ongeveer. Ja, en, uh, en dan komt het besef van shit, het is toch wel erg, dit gaat lang duren. Dat was ook het eerste wat ik dacht. Wist je ook gelijk hoe lang het zou gaan duren? Ja, niet meteen, maar de dokter stelde me gerust dat het uh, ongeveer een half jaar zou gaan duren. Nou, dat is uitgekomen. Ja. Uh, het fysieke aspect hebben we dan nu gehad, maar ik kan me ook voorstellen dat het mentaal ook het een en ander met je doet. Ja, het is, uh, het is zo dat je... Je, je, je houdt jezelf eigenlijk een beetje tegen. Ik heb nu twee trainingskampen gehad. Het eerste trainingskamp ging ik vaak voor zeker. En dan was ik sterk in mijn pakking. En dan hield ik eigenlijk mensen een beetje af. Het laatste trainingskamp ging weer wat beter. Toen durfde ik weer worpen in te zetten. Was ik minder bang om eigenlijk, om eigenlijk mijn dingen te doen. Ga je naar Sarajevo. Kun je eens uitleggen waarom je ervoor kiest om daar je rentree te maken? Nou, het is eigenlijk zo dat ik uh, mijn echte rentree wil maken op de EK. En uh, daar wil ik echt staan. En Sarajevo is een tussenwedstrijd om te kijken hoe ver ik nou ben. En de wedstrijdspanning weer een keer voelen. Zorgen dat ik, uh, ja, dat ik gewoon weer wat ritme opdoe en, uh, en daarom is Sarajevo gekozen. Dus een paar weken voor de EK kan ik dat allemaal weer een keer testen. Hoe ver het is. Kan ik nog een beetje aanscherpen in de training wellicht. En dan op de EK, dan ga ik weer echt voor de prijzen. Jullie zitten goed in je energie nou, jongens, dat voel ik. Ja, ontspannen. Niemand flikkert om, dat is prima. Handen aan de grond, benen strekken. Uh, ik ga gewoon voor de medailles daar. Dus uh, ik ben eigenlijk, ik zelf ben pas blij als ik uh, een medaille meeneem. Dankjewel jongens. Sport, kort, kort. wielrenner Sebastien Rosseller is winnaar geworden van het driedaagse De Pannen Kokzijde. De Belg won de afsluitende tijdrit over bijna 15 kilometer. Hij bleef nummer 2, nieuwe Westra 14 seconden voor. Besten had in de ochtendrit de leiderstaar verspeeld aan de Belg de bakken en eindigde ook in het eindklassement als tweede. Nicky Terpstra kan zondag niet meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. Terpstra ging tijdens de drie dagen de pannen onderuit en heeft zijn sleutelbeen gebroken. Hij wordt morgen geopereerd. Poelbiljarter Nick van den Berg is voor de tweede keer in zijn loopbaan Europees kampioen nine ball geworden. De 30-jarige Amsterdammer, die in 2009 ook al de beste van Europa was... versloeg in de finale in het Duitse Brandenburg de Oostenrijker Mario He met 11-3. En het internationaal sporttribunaal Cas verwacht de dopingzaak rond Alberto Contador... nog voor de start van de ronde van Frankrijk af te ronden. De start van de Tour is op 2 juli. Contador testte vorig jaar tijdens de Tour positief op clenbuterol, En volgens de renner kwam dat omdat hij vervuild vlees had gegeten.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 Started with a fight that she could fly and drive. yes, just tried to save her life, and I had to realize when I see her, my baby two eyes. That she could fly and drive. yes, just tried to save her life, and I sing, she's. All The Tunes uit Nederland, Train of Life. De supporters van FC Twente en PSV maken zich op voor een absolute kraker. Koploper PSV gaat zaterdag op bezoek bij de regerend landskampioen Twente. En gisteren kon je al horen dat de fans in Enschede vol vertrouwen zijn. Maar hoe is de sfeer in Eindhoven? Edwin Cornelissen bezocht de laatste openbare training voor de wedstrijd. Paraplu zijn nodig op deze donderdagochtend op de hertgang. Dag meneer, mag ik even bij u komen schuilen? Van de weer, hè? Nou, zegt er wel. Wordt er een beetje scherp getraind? Volgens mij wel. Ja? Ja. Dus dat komt helemaal goed zaterdag. Is dat uh, de alles of niks wedstrijd? Uh, nee. Nee, die komt nog. Er zijn er nog vijf meer, hè? Ja. Dus, uh, maar een gaatje zou toch wel lekker zijn? Ja, dat wel. Uiteraard. Maar goed, uh, dus, uh, we moeten niet verliezen. Dat is het belangrijkste. Het is dus toewerken naar die belangrijke wedstrijd tegen FC Twente. Want wat dat belangrijk is, daar is ook Fred Rutte wel van overtuigd. Nummer kom tegen nummer twee... En het belang, uh, belang zit er natuurlijk in uh, dat, uh, dat een van beide de koploper uh, blijft of wordt. Dat is deze wedstrijd. En, uh, ja, ik moet wel zeggen dat, uh, dat dit seizoen is natuurlijk een, uh, een vreemd seizoen is. Waarbij uh, de, de uiteindelijke kampioen met, uh, met ja, ontzettend veel verliespunten kampioen gaat worden... En, ja, dat, dat, is een beetje, dat, dat slalomt een beetje door dit seizoen heen. Even de zieke boeg doornemen. Ja, Ola Toyvonen, die was al geschorst, maar is ook nog eens geblesseerd geraakt. Pieters, ook niet helemaal fit teruggekomen hè, van Oranje. En Danny Koevermans, ook geblesseerd. Wij zien het helemaal niet zo negatief in. En, en, de, de dokter is ook heel positief, dus het kan best zo zijn dat uh, zeg maar richting volgende week dat, uh, dat, uh, die, die alweer, alweer bij zijn. Gaan we even naar binnen, want daar zitten de meeste supporters van de ronde tafel. Wat zie ik nou, meneer, in Eindhoven? Bij de koffietafel ligt de telegraaf op tafel, hè? maar ja, dat is de telegraaf. ajax -kant is dat. Kruif, wind, slag om Ajax. Het is een hopeloos geval bij Ajax. Maar ja, daar maalt u in Eindhoven toch niet om? Nee, daar malen we helemaal niet om. Helemaal niet. Zo meneer, dan nou zie ik daar verderop ook uh, uh, het Eindhovense Dagblad liggen. Hè? Met, uh, dat is wel een oude krant trouwens. Afferlij verlegt grenzen. Maar ja, had u afvallei nog maar hier hè? Ja, inderdaad. Was hier nog maar. Is dat nou eigenlijk wat u nodig had gehad in die wedstrijd tegen, tegen FC Twente? Zo'n afvallei. Nou, elke week is het hier hetzelfde. Elke week zeggen ze, we verliezen. Maar we hebben elke week drie punten. Dan moeten we het maar ophouden, dat we gewoon weer drie punten hebben. Dus u heeft er alle vertrouwen in? Ik heb er alle vertrouwen in. Ja? Ja. Maar ik ben ook de enige hier. Ik hoor dat dit een negatieve hoek is. Nee, dat is een realistische hoek hier. Eke. Want u bent niet zo tevreden? Nee, niet echt, nee. Hoe komt dat? Nou, dat komt gewoon de kwaliteit van de selectiegroep. Nou was ik van de week ook bij FC Twente, bij de supporters. En uh, die zien hun club groter en groter worden. Hoe is dat met PSV eigenlijk? Continu hetzelfde niveau? Ik denk dat het hier uh, minder wordt. In een uh, proces waar je nu zit met uh, het verlies waar je nu hebt... en je zult geen kampioen worden. Althans, dat denk ik niet, persoonlijk. Dan wordt het verlies alleen nog maar groter. En dan zijn er hier supporters die denken dat het goed komt met PSV. Nou, die indruk heb ik dus niet. Ik denk dat PSV een toekomstige subtopper wordt, ja. Dat denk ik. Nou, hoorden we daar de negatieve hoek een beetje, hè? Uh, Hoe ziet u dat, die toekomst van PSV? Nou, ik vind dat we PSV momenteel niet zo slecht gehad, nee. En, en dat blijkt ook wel, want als het, als het uh, heel slecht zou gaan... dan zouden ze niet bovenaan staan in de competitie. En dan zouden ze ook niet bovenaan staan met de Europa, Europa League. Hè? Ik denk dat PSV... Als een nieuwe competitie begint, dat ze, dat ze wel zullen zorgen dat er, dat er genoeg materiaal binnen staat... dat ze weer meer kunnen draaien voor het kampioenschap. Ja, precies, want ik hoor daar een roep om nieuwe spelers, hè, meer kwaliteit. Ja, het is toch, financieel kan PSV zich niet permitteren om, om dure spelers te kopen. Dat, zo is de situatie. Dat is niet alleen niet bij PSV, dat is overal hier in Nederland. Dus je moet goed scouten? Daar zal PSV toch van moeten hebben, van de scouting. Goed, we laten de ronde tafelconferentie weer even achter ons. En komen weer buiten terecht, want wat gebeurt daar? Watjes... Waar zijn ze gebleven, die spelers? Ze zijn er binnen. Het is Lekker. te nat? Ja. En dat voor zo'n belangrijke wedstrijd? Ja, maar ze gaan toch wel binnen. Oh, je hebt alle vertrouwen? Ja, 3-1. Voetbal vandaag. De Mexicaanse verdediger Massa Rodriguez blijft tot de zomer van 2013 verbonden aan PSV. De Eindhovenaren hebben de optie van twee jaar gelicht in het contract van de 29-jarige International. Pürol Frenkel speelt ook volgend seizoen bij De Graafschap. Hij heeft zijn contract met een jaar verlengd tot medio 2012. De 34-jarige Frenkel kwam in 2007 over van Vitesse. De graafschap raakt Leon Broekhoff kwijt. De 22-jarige verdediger tekent de contract voor twee jaar bij Rode SC. En ook die die vertrekt het Doetinchem. Hij gaat naar NAC. De breda hebben zich vervolgens seizoen ook versterkt met Erik Botteguin. De in Brazilië geboren Botteguin speelt, tijdens, uh, speelt sinds de zomer van 2006 bij FC Zwolle. It's dark, and you can no longer see, just let my love throw a spark, and have a little faith. From a whisper star to have a little fear.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 I said, uh, hey, hey, hey, oh, you gotta do for me, girl. is Have a little bit of faith in me. I said, uh, I said, uh, Een klassieker van John Hyatt. Have a little faith in me. Ja, de voetbalfans verheugen zich op het weekend. Dopper, Twente, PSV. De wielerliefhebbers verheugen zich ook op het weekend. Zondag natuurlijk de ronde van Vlaanderen. En het zou zomaar kunnen zijn dat de aankomst van de ronde... zondag voor het laatst via de muur van Gerardsbergen over de Bosberg naar finishplaats Ninoven gaat. De finale van de ronde is al 39 jaar vrijwel hetzelfde... maar in België gaan nu geluiden op om het parcours te wijzigen. Flink te wijzigen tot verdriet van velen in Geraardsbergen. Dus is de lokale kunstwereld verschillende acties begonnen. Steven Dalenboud kijkt met curator Johnny Lampens alvast op de Bosberg-rond. Midden in het Vlaamse heuvellandschap... daar ligt na de muur van Gerardsbergen de Bosberg... En in de aanloop naar de Bosbergenstrook van 400-500 meter... daar is dit jaar iets bijzonders aan de hand. Want daar zijn allemaal karikatuurtekeningen van uh, wielrenners... wielecommentatoren, politici. Ja, dat is helemaal nieuw. En uh, waarom precies? Uh, je zal het waarschijnlijk ongetwijfeld al weten. Het is het laatste jaar dat uh, de aankomstlijn getrokken is in Meerbeek en Nienhoven. En uh, vanaf volgend jaar moet er dus een nieuw contract getekend worden... En er zijn uh, kapels op de kust verschenen. Namelijk uh, Oudenaarden en Ronsen zijn ook uh, kandidaat... om die aankomstlijn bij hen uh, te trekken. Vandaar dat we alle hens aan dek zetten... om uh, de kandidatuur voor het behoud van de finale... met Muur-Bosberg en de aankomst in uh, Nienhoven te behouden. En uh, daarom hebben wij een aantal activiteiten uh, op touw gezet. En een van deze activiteiten zijn de fratsen van Nesten, de karikaturen. De, ja, de in het Vielen bekende caricatuurtekenaar uit, uh, uit Keurne. Ja, wereldvermaard als karikatuurtekenaar Nesten. Uh, die is al jaren bezig met karikaturen over renners en zo. En speciaal uh, dan rond de Ronde van Vlaanderen komt hij dus uh, of verschijnt hij in de Vlaamse Ardennen. En dit jaar dus speciaal in Geraardsbergen. En dus zullen zondag mannen als uh, Cancellara bijvoorbeeld... Cancellara, vorig jaar reed hij hier in zijn eentje hè, dit stuk. Inderdaad, ja, hij liet dus op de muur Bonen ter plaatse, spijtig genoeg voor ons Belgen. Hij heeft nu alweer aangetoond uh, dit seizoen weer erg sterk te zijn, hè, vooral de afgelopen weken. En hij zal dus misschien wel in zijn eentje, of misschien samen met Tom Bonen... of misschien wel een hele verrassende naam, hier die, die strook naar de Bosberg oprijden... En dan kan hij dus bijvoorbeeld hier Oscar Freire, de karikatuur van Oscar Freire zien. Oscar Freire als een soort van, ja, is hij als een soort engel afgebeeld in de wolken? Ja, ja, dus uh, inderdaad, hij zit in de wolken en uh, hij geniet van, denk ik, een overwinning die hij behaald heeft. Waarschijnlijk tijdens een wereldkampioenschap of zo. Uh, ja. Laten we een stukje verder lopen om te kijken wat daar nog meer staat. Dan komen we bijvoorbeeld langs Heinrich Hausler. Nou, dat is een dankbaar onderwerp als karikatuurtekenaar volgens mij. Met zijn blonde haren, zijn uh, Rod Stewart-koep. En een uh, mooie blonde vrouw daarnaast. Met uh, weinig kleren om het lijf. Even verder staat numero uno Fabian Cancellara compleet met stoppelbaard. Maar goed, als de renners aan het einde van, uh, van die strook zijn... de aanloop naar de Bosberg toe, dan hebben ze al die renners gehad. De renners op de karikatuurborden. Maar dan staan er nog aan het einde, dus vlak voordat de... De, de kasseitjes op de Bosberg zelf beginnen, zijn er nog vijf karikaturen naast elkaar. En meneer Lambert, dat zijn geen wielrenners. Nee, inderdaad, dat zijn uh, mensen die dus nu al uh, meer dan negen maanden bezig zijn om voor ons land uh, trachten een regering samen te stellen. Want de Belgen, ja, u bent de trots bezitter van het wereldrecord regering vormen. Ja, trots, uh, zou je dan zeggen, spijtig dat we dat record hebben moeten kloppen. Uh, we zouden liever al lang een regering gehad hebben. Maar men is nu nog altijd druk onderhandelingen bezig. En uh, men heeft dus het conclave vanuit Brussel verlegd naar de voet van de Bosberg. We zijn nu geheime besprekingen aan de gang. Uh, tussen Herman van Rompuy, uh, Bart Wever, Johan van der Lanotte... Didier Reyners en Ilio Di Rupo, die zich hebben teruggetrokken hier. Een klein kapelletje aan de voet van de berg. En die zijn nu bezig met... Uh, ja. en we Wacht hebben... even, u zegt dus die zitten hier in de buurt? Ja, ja die zitten hier in de buurt, te onderhandelen om die regering trachten te vormen. Maar aan de voet uh, van de bosweg dat, dat kan niet heel ver hier vandaan zijn, want, nee. want daar staan we. Ja, inderdaad, maar we mogen het niet bekendmaken, want het is een geheim conclave. En daar mag dus niets over uitgelekt worden. Nou, u maakt me wel nieuwsgierig hoor. Maar wacht even, het is aan deze kant van de Bosberg? Ja, het is aan deze kant van de Bosberg. Maar er, er staan niet maar drie gebouwen? Ja, maar ik mag het niet verklappen. Het is... Er staat hier een boerderijtje? Het is geheim. Het is een geheim conclave. Ik mag er dus niet verder over uitwijken. Dus misschien, misschien staan we maar op 100 meter afstand? Dat zou kunnen, ja. ja dat zou kunnen. Ik geloof het niet. Ja, toch wel. U gaat het vernemen na de Ronde van Vlaanderen? Dan gaan we een regering hebben. Na de Ronde van Vlaanderen. Ja, nee. nee. Ja, maar wanneer na de Ronde van Vlaanderen? Dat precies weten we nog niet. Wie rijdt hier zondag? Welke renner rijdt hier als eerste zondag? Wel, ik denk dat we niet zal kunnen naastkijken naast Fabien Cancellara, Maar ik hoop toch als Vlaming dat er een van onze Vlaamse renners, Tom Bonen, Stijn de Volder. Leif Horten zal er misschien nu niet bij zijn met die val. Uh, maar dat ze toch het vuur aan de schenen gaan leggen van Kanselara En wie weet kunnen zij een verbond oprichten en samenstellen. Dat zij toch die Kanselara kunnen verslaan. Dat zou mijn uitdrukkelijke wens zijn voor zondag in de ronde. Gerardsbergen en de Bosbergen is er, is er klaar voor. Voor misschien wel de laatste keer aankomstronde van Vlaanderen. Niet misschien. Wij hopen dat die blijft. Dus we zijn er klaar voor. En we zijn er ook klaar voor om volgend jaar verder te gaan. Dus dat, dat hopen wij. Steven Talenboud was dat met zijn bijdrage vanuit Vlaanderen. We praten nog even door over de ronde. Arman Scheurs is aan de telefoon vanuit België. Arman, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Ja, want voor het eerst heeft de organisatie een persconferentie gegeven... die niet gaat over het wielrennen zelf, maar helemaal gewijd is aan veiligheid. Hoezo? Ja, de ronde dreigt het slachtoffer te worden van haar eigen succes. In de voorbije jaren kwamen telkens zo wat 600.000 mensen kijken op het parcours. Dat parcours is 260 kilometer lang. Maar dit jaar is de, ja, de, de aandacht dermate groot dat men verwacht dat er 200.000 mensen meer komen. Dus dan kom je uit op 800.000 en dat leidt tot hele grote problemen stilaan. Maar hoe komt, heeft... dat? Hoe komt dat dat er zoveel meer mensen komen? Ja, omdat er gewoon, uh, daar zijn uh, in Vlaanderen tv-series over de historie van de ronde, er is ook een soap over de dag dat de ronde rijdt, dus we worden er ook mee geconfronteerd in de winter, als er helemaal geen wedstrijden zijn. En daardoor is er een alsmaar grotere belangstelling voor, ja, welke blaadjes zijn dat waar de ronde voorbij komt, die 18 heuvels, of bergen heet dat bij ons, hè? die 18 heuvels waar ze overgaan, uh, daar willen meer en meer mensen echt zelf gaan kijken uh, hoe die renners afzien en uh, wat, dat, wat dat met zich meebrengt. Maar... Dat stelt een enorm veiligheidsprobleem. En, uh, mag ik een paar cijfers noemen, Jeroen? Ja, kom erop. De eerste cijfers zijn wat normaal, denk ik. Er zijn 600 agenten, 900 signaalgevers, 200 stewards. Er is 21 kilometer nadarafsluiting. Ja, dat kunnen we ons nog allemaal voorstellen. Maar dan komen er problemen. Bijvoorbeeld, ik zal met het gekste probleem beginnen: er zijn commerciële helikoptervluchten die uh, de VIPs uh, boven de ronde brengen. Maar dat, dat, dat heeft vorig jaar bijna geleid tot ongevallen. Want nu is er een soort van no-fly zone, niet alleen in Libië, ook bij ons. Hè. Um, enkel helikopters van de televisie, de politie en de hulpdiensten mogen nog de lucht in. En dus dat hele gedoe met die VIPs, die ook in de lucht uh, parcours willen bekijken, dat is dan maar in één keer afgeschaft. Uh, dan heb je een tweede eigenaardig fenomeen. Dat zijn veel mensen die willen die ronde een paar keer zien op die middag. En als je dan de streek kent, en je kent al die kleine dorpjes waar ze de wegen doorslingeren, ja, dan lukt dat wel om ze een keer of drie, vier te zien. Maar ja. dat leidt nu tot een soort van rodeo-rijgedrag. Je kunt je dat voorstellen, de renners zijn door een dorp, een aantal mensen springen in de wagen of op een motor, en die rijden heel snel naar twee, drie dorpen verder. En dat heeft bijna geleid tot dodelijke ongevallen vorig jaar. Daar wordt niet gekeken naar uh, de snelheid, daar wordt soms door richtingstraten gereden. Kortom, het is een soort Far West-toestand. En men, men gaat nu dit jaar heel streng ingrijpen met politie om dat soort toestanden te beteugelen en Iedereen krijgt raad om de ronde één keer te bekijken die dag en niet drie of vier keer. Dus dat soort uh, Far West gedoe probeert men ook te bannen. Maar dan blijft het grootste probleem natuurlijk. Stel dat er 800.000 mensen komen. Ja, dat betekent dat ze in rijen staan in de dorpjes en zeker op die heuvels. En ja, die mensen komen niet voorbij aan tien per uur. Hè. En dan heb je nog al die volgwagens. Men vreest dat er ergens een wagen in het publiek kan komen of dat een kind wordt aangereden. Maar ja, de organisatie kan moeilijk vragen van blijf thuis, maar men voelt dat dit gaat naar een succes dat de zaak dreigt uh, ja, een beetje te burgeren. Ja, maar het zou dus kunnen dat, dat er iets gebeurt. Ja, en dan, dan, ben, je al, dan ben je natuurlijk uh, helemaal de klos. Ja, en de organisatie laat het verstaan. Kijk, we kunnen de excessen wel aanpakken. Namelijk die commerciële helikoptervluchten. Ja, dat is makkelijk. En die rodeo-streken, die rodeo, uh, uh, zal ik maar zeggen. Maar ja, je kunt de mensen niet verbieden om te komen kijken. En die dorpjes, dat zijn echt mooie schilderachtige dorpjes. Dat heet de Vlaamse Ardennen, dat gebied. Met die 18 heuvels. Mm -hmm. Ja, maar da, da, daar is men natuurlijk niet voor op, op uh, duizenden en duizenden mensen. En uh, hoe dan ook zal, uh, zal die ronde door een mensenzee moeten gaan. En ja, dan kun je natuurlijk vrezen voor een ongeval. België je moet ook wordt weten helemaal dat... gek, hè? Ja, maar worden wordt die gek van wielrennen. En zit ja. dan, dan ook opnieuw van voetbal. Stel je voor. Maar he, he, Komt dat misschien ook door het voetbal, uh, Armand? Het, omdat het voetbal nou niet zo dennen was de laatste jaren. Dat, dat de aandacht een beetje verlegd is uh, door jullie Belgen. Althans, in ieder geval Vlamingen naar het wielrennen? Nee, het verschil is wel, uh, wielrennen is van het volk. Dus uh, wat kun je nu in het wielrennen, wat je niet kunt in voetballen? Bijvoorbeeld, je gaat naar de start van de Ronde van Vlaanderen en je kunt dus die renners nog eens op de schouder kloppen. Je kunt een handteken vragen. Dat is in voetbal natuurlijk ondenkbaar. Ja. Net voor een wedstrijd. Bovendien, die renners komen op één meter voor je. Uh, je kunt die zelfs nog eens een duwtje geven of aanmoedigen. Het is des volks. Ja. En dat maakt het ook zo Vlaams. En uh, dat is ook het verschil met voetbal natuurlijk. Je ziet ze voor je neus voorbij komen. En wij hebben dan ook nog in alle dorpen kroegen met. Ja, van fans, van die Merckx tot Tom Dat is een hele cultuur van kroegen die ook bij ons nog bestaat. Zodoende is dat toch een grotere volkssport dan het voetbal eigenlijk. Ja. 800.000 mensen komen er misschien wel. Dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan ligt het alleen nog aan het weer, hè, denk ik. Wat, wat, wat voor je wordt het zondag Er wordt regen voorspeld, maar ik kan je toch zeggen dat houdt Vlamingen niet tegen. Nee? Nee, want dan wordt het net heldhaftig. te nou, Bij Nederlanders blijven ja. we dan binnen, maar het wordt 800.000, daar gaan we op rekenen. En we horen later van jou of er inderdaad uh, wat is gebeurd. En laten we hopen van niet, natuurlijk. Dat hopen we wel, ja. en ik wens je een heel mooi weekend. Dankjewel, Jeroen. Dankjewel. Ik heb nog een bericht voor u, oud-zwemmer Pieter van de Hogeband. Staat open voor een lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité. Hein Verbrugge, eerlid van het IOC, zei onlangs in de drievoudig olympisch kampioen... een geschikte kandidaat te zien... Prins Willem-Alexander is op dit moment het enige Nederlandse lid van het IOC. Uh, Tennis Thomas Schorel heeft de kwartfinale bereikt van het Challenger-toernooi in de Italiaanse Barletta. Hij won een drie sets van de Italiaan Viola. En Schorel speelt nu tegen Andreas Heider Maurer uit Oostenrijk. En die won weer... Van Jesse Houta Kalung in twee sets. Einde van dit, deze uitzending van Langs de Lijn. Morgen zijn we weer natuurlijk om tien uur. Direct met het oog op morgen. Max van Wezel doet dat, denk ik. Hè? Ja, dan zie ik aan de andere kant van het raam. Ik dank u voor het luisteren. Tot snel. Dag. Morgen vieren we tien jaar luisteraarsreacties in Stand.nl. Ja, ik ben Mark Rutte en ik ben een fan van Stand.nl. 10 jaar pittige stellingen en meningen over het nieuws van de dag. Ben ik aan de beurt? Ja. Vanuit het Mediacafé in Hilversum praten we over het nut van al die meningen. Ik ben het oneens met de stelling. Hoort u de eerste presentator van Stand.nl, George Freuli, Drie keuzes om mee te beginnen. En volgen we drie vaste bellers. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Een feestelijke jubileumuitzending dus, morgen van 12 tot 2. Het is wel een kroonjuwel maar dan van ons allen. Radio 1, het nieuws...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 En succes met je aangifte. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Ooit was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd. Maar een leven met dialyse is een leven vol beperkingen. Nierpatiënten zijn vaak moe en moeten vaak op en neer naar het ziekenhuis. Keer op keer vast aan een groot apparaat. Tijd voor een volgende stap. De Neerstichting zet alles op alles voor een draagbare kunstnier. Deze geeft niervissen meer energie en meer vrijheid. Steun de Neerstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl. Goed nieuws voor voetbalfans met digitale televisie van Ziggo. Sport1 Live is zende van de maand. Dus de hele maand april gratis Europees topvoetbal. Met deze zaterdag AC Milan tegen Inter. Live, kwart voor negen, kanaal 13. En waar kijk jij? Thuis of uit? Ga naar thuisofuit.tv en plan deze voetbalmaand met je vrienden. Dit is Radio 1.